De meeste Nederlandse toeristen uit de sinai woestijn zijn teruggekeerd. Vannacht kwamen vier vliegtuigen aan op Schiphol met in totaal 750 vakantiegangers. Ze zijn uit Egypte vertrokken vanwege een terreurdreiging. Donderdag kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken met een negatief reisadvies voor Sharm el-Sheikh en andere badplaatsen in de Sinaï. Wat de terreurdreiging precies is, blijft onduidelijk. Volgens de teruggekeerde Nederlanders was er in Egypte weinig van een dreiging te merken.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 In het zuiden van het land zijn ze er weer klaar voor. Wat ze niks meer doen. Die die Ja, volledig carnaval. Het blijft een feest van Onder de Rivieren. Het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. In Oekraïne houdt iedereen zijn hart vast nadat gisteravond 2000 troepen landen op de Krim. Het zijn vrijwel zeker Russische troepen, al willen ze dat zelf nog niet bevestigen. internationale gemeenschap is bang voor een gewapend conflict, maar de Russische ambassadeur zegt dat die angst niet nodig is we hebben een afspraak met Oekraïne over de aanwezigheid van de Zwarte Vloot in Sebastopol. En wat we doen is allemaal volgens afspraak, zegt de ambassadeur. Maar de Amerikaanse president Obama die ziet het anders. We are now deeply concerned door reports of military movements taken by the Russian Federation. Inside of Ukraine. Hij maakt zich grote zorgen over de troepen. En dat doet ook de waarnemend president van Oekraïne, Turchinov. Hij sprak gisteravond de Russische president Poetin persoonlijk aan. Ik ben zelfs op de president Poetin... Ik eis van Poetin dat hij onmiddellijk stopt met de provocaties in de Krim... zegt de interim-president van Oekraïne. Na het nieuws over de plotselinge aanwezigheid van militairen... is het afgelopen nacht relatief rustig geweest. Dat zegt onze correspondent David-Jan Godwa vanuit de stad Simferopol op de Krim. Ja, nog een beetje hetzelfde als gisteravond. Er is afgelopen nacht niet zo heel erg veel gebeurd. Maar uh, om nou te zeggen dat het rustig is, dat is natuurlijk niet waar. Iedereen maakt zich toch wel vreselijk, vreselijk grote zorgen...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 Komen, maar in ieder geval is het afgelopen nacht rustig gebleven en er is in ieder geval niet gevochten. David Jan Godvrouw vanaf de Krim. Gertjan Dennekamp is in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Gertjan, we hoorden net al de waarnemend president die wil dat de provocaties stoppen, maar die eist ook dat Poetin de Russische troepen terugtrekt uit de Krim. Kan hij die eis ook een beetje kracht bijzetten? Nee, hij heeft eigenlijk hij geeft... Uh, hij geeft namelijk ook aan dat uh, de militairen niet zullen ingaan op de provocaties... dat waren zijn letterlijke woorden... en een gewapend conflict zullen uitvechten. want dat zou grote gevolgen hebben voor de burgers op uh, de Krim. Dus zoekt hij het uh, via een diplomatieke weg... Uh, ...internationale steun en dat lukt eigenlijk ook wel... ...want over de hele wereld wordt er nu wel druk uitgeoefend op de Russische president Poetin... ...om de troepen terug te trekken op de basis... ...en te voorkomen dat het verder escaleert, want wordt er dan gedreigd... ...als dat niet gebeurt dan heeft dat grote gevolgen... ...en dat hoor je uit Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk... Uh, en je hoorde net uh, Obama daar ook over. En dan zijn er zelfs dreigementen dat bijvoorbeeld de VS niet naar de G8-bijeenkomst zal gaan in Sochi. Of dat er andere sancties uh, zullen komen. Dus men probeert het op een diplomatieke manier en vooral met steun uh, van uh, het buitenland. Ja, we spraken net uh, de generaal buitendienst van Kappen. Die herinneren ons nog maar eventjes aan de situatie in Georgië, 2008. Georgië, Ossetië, toen de Russen uiteindelijk ook binnen vielen. Is dat datgene waar het ook over gaat in Oekraïne? Nou, dat is in ieder geval wat Tuchinov uh, zelf heeft uh, genoemd als het scenario waar langs gewerkt wordt door de Russen. Hè? Dan wordt er geweld uitgelukt, uh, uitgelokt om vervolgens het gebied te kunnen annexeren. Nou, zo ging dat in uh, Georgië, of uh, in uh, uh, dat is een provincie van Georgië, maar dat wordt nu volledig door de Russen uh, gecontroleerd. En Rusland is eigenlijk ook een van de weinige landen die de onafhankelijkheid van Afghasië erkent. En volgens datzelfde scenario, althans dat denkt men hier in Kiev, wordt er nu gewerkt. Dus je ziet eerst troepen verschijnen, vervolgens kunnen inwoners van de Krim makkelijk een Russisch paspoort krijgen. Dus dan wonen er automatisch meer Russen in dit gebied. En nu heeft ook de premier van de Krim om Russische hulp gevraagd om de vrede op de Krim te bewaren. Dat is een nieuwe premier, die is gisteren aangesteld en Interfax, een Russische persagent, gaat melden... dat hij nou de Russen heeft gevraagd om de orde te handhaven. Dus nou ja, als je dit allemaal zo uh, ziet te ontwikkelen, dan is die vrees uh, niet helemaal ongegrond... en die analyse dus niet helemaal verkeerd, denk ik. Maar we zullen zien of dat inderdaad de stappen zijn die Rusland wil ondernemen, want uh, dat wordt ook bijvoorbeeld door Amerika erkend... dat men wel ziet dat de Russische troepen zijn... maar eigenlijk geen idee heeft in welke omvang en wat precies de bedoeling is. Nee, nou is er wel een voorstel gisteren gedaan in de VN-veiligheidsraad... om een soort internationale missie te sturen naar de Krim en Oekraïne. Um, hoe wordt daar in Kiev over gedacht? Nou, daar heb ik ze hier in Kiev nog niet over gehoord. Maar uh, ik denk dat ze hier ieder internationaal diplomatiek initiatief zullen ondersteunen. Omdat ze ook zien dat op een militaire manier dit niet opgelost uh, kan worden. En dat dat leidt tot bloedvergieten. Uh, en uh, dat het eigenlijk alleen maar kan op een diplomatieke manier. En als men daar de internationale steun voor nodig heeft... dan zal men uh, dat zeker doen. Omdat ja, het heeft toch een beetje het beeld van uh, de kat Rusland die met de muis Oekraïne speelt. En Oekraïne kan daar zich alleen maar uit ontworstelen als uh, men uh, internationale steun krijgt. En Rusland op die manier uh, uh, tot de orde geroepen kan worden. Dankjewel Gert-Jan. Gert-Jan Dennekamp was dat vanuit Kiev. Het is 11 minuten over acht op zaterdagochtend 1 maart. Tweede ding in ons land. Carnaval lijkt namelijk steeds meer een feest van onder de rivieren te worden. Het aantal carnavalsverenigingen in Noord-Nederland is namelijk sterk gedaald, terwijl in Noord-Brabant en in Limburg het aantal verenigingen juist toenemen. De laatste 30 jaar zijn er zo'n 10% meer verenigingen bijgekomen. Verslag even Matthijs Holterop, die ging naar het Dorpje Vild, dat is bij Maastricht, en hij ging daar kijken bij een carnavalsvereniging die pas sinds een paar maanden bestaat. Met natuurlijk een eigen slogan: niks meer doen. Was ouders hebben we ons te laat gemaakt, anders worden we veel jaren in de happy geraakt. Dat wilde eigenlijk zeggen dat we veel liever al eerder in de happy tijden terecht waren gekomen, Dat het toen ook niet zo nauw werd met de reeltjes omgegaan. En ik denk dat dat ook wel eens wel wij voor staan. Een jongere groep, een nieuwe carnavalsvereniging, hoe heet die? 17 man, jouw moeder in het Nederlands. Jij bent de eerste prins. carnaval is toch echt een feest van tradities. Hoe kan je nou een prins worden? Uit het niets. Nou, ja, we hebben, vorig jaar hadden we ook een uh, carnavalswagen. Uh, toen hadden we wel nog heel echt primitief met een uh, kartonnen goedje en zo. Was eigenlijk. Dat telt niet. Ja. Nee, en, um, en uh, ja, vanaf dit jaar hebben we echt uh, officiële pakken en steken en uh, ja. Een raad van elf. Een raad van elf. Ja, we hebben elf man bij elkaar gesproken dus die het heel graag wilden doen. Die ook met ons iedere keer alle zittingen af wilde gaan. En uh, ja, ik moet zeggen, we staan er wel mooi bij als ze apart gaan. Jullie zijn niet de enige nieuwe carnavalsgroep. Er zijn er heel veel van en dat zegt Theo Fransen. Hij doet onderzoek naar carnavalsclubs en ik sprak hem zojuist. Nou, carnavaloog word ik wel eens genoemd. En de, de reden is dat ik me al zeg maar, vanaf mijn studie sociologie in Nijmegen met dit feest houd een belangrijk deel van het onderzoek bestaat uit simpelweg tellen. Of Wat zijn daarin uw conclusies? Ja, er zijn er tussen de 1600 en 2000. Dat ligt ook een klein beetje aan de definitie, maar daar zal ik nou niet over zeuren, want dat zijn nodeloze complicaties. Maar uh, in mijn uh, opvatting definieer ik gemakzalve vereniging als vereniging met de Raad van Elf en de Prins. Maar als je dat nou zo'n een beetje als uitgangspunt aanhoudt, dan uh, kan ik constateren dat er in Brabant en Limburg in allebei die plaatsen, dat de verzadigingstoestand wel zo zijn ingetreden... dat er in allebei die provincies nog zo'n 50, 60 zijn bijgekomen... op een toch al hoog aantal. Wat zijn het dan voor mensen, voor verenigingen die ja, opnieuw beginnen? Er is er een bepaalde groepering van jongeren die zegt... nou, wat die ouderen allemaal gedaan hebben, uh, daar kunnen wij beter. En we willen dat wel eens laten zien. En uh, ja, dat is misschien ook best iets uh, wat terecht zal blijken. Dat zei Theo Fransen, de carnavaloog, terug op de wagen. De laatste handmoedig worden gelegd aan de bus waarmee de optochten worden gedaan. Hoe werd er gereageerd in de buurt hier met, met zo'n nieuwe carnavalsvereniging? Ja, ze waren er wel een beetje bang voor. Want in het begin dachten ze van, hoe de sted. En uh, uh, gaat onze toekomst nog wel uh, raden als vereniging? Maar uh, dat is helemaal niet onze de is. Wij, uh, zijn eigenlijk, wij richten ons eigenlijk op een hele andere doelgroep echt, van uh, ja, jongvolwassenen. Wij zijn, staan voor wat meer gekkigheid en uh, ik denk dat dat uh, meer van onze leeftijdsgenoten uh, heel erg aanspreekt. Wel genoeg drank, hè? Ja. Wat hebben we hier? Uh, dit is eigenlijk voor de dames, hè. Beetje, uh, wat, uh, beetje rode een beetje safari, een beetje mixen, een beetje afkomen. Ja, dit is voor de mannen, hè. Kratje bier uh, per man uh, gerekend ongeveer, iets meer. Ja, en het, ja, we hebben de nodige wodka, dus dat zou ook nogal genuttig worden. De vriendengroep van de Kersverse Carnavalsvereniging heeft zelfs een eigen plaat gemaakt. En dat gaat ongeveer zo: toch ja, loop met een voet Man. straks is die eerste optocht van die nieuwe vereniging CV Dienman, zoals die dus heet. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. Dit weekend is het weekend van de klassieker. Feyenoord-Ajax in de Kuip in Rotterdam. Ajax zal met gemengde gevoelens aan die wedstrijd beginnen. ploeg van Frank de Boer ziet in de strijd om de landstitel... steeds meer concurrenten op achterstand komen. Maar ja, in de Europa League... werd Ajax toch echt twee keer afgedroogd door Salzburg. Ajax-coach Frank de Boer gelooft niet... dat die nederlagen zullen doorwerken in de wedstrijd van morgen. Deze twee wedstrijden staan op zich. Dus het, uh, we hebben er gewoon tegen een hele goede tegenstander gespeeld. Met een... Uh...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 Dus het is belangrijk dat wij dat gaan doen. Frank de Boer, de trainer van Ajax... dus in gesprek was hij met Martin Friesema. Voor Feyenoord is dat dus alles of niets, Nu wedstrijd van morgen. Als de Rotterdammers verliezen, ja, dan haken ze definitief af... in die strijd om de landstitel. In de laatste wedstrijd verspeelde Feyenoord kostbare punten tegen FC Twente. Daarom aan coach Ronald Koeman de vraag... of de Rotterdammers daardoor nou extra getergd zijn... en extra getergd aan die wedstrijd tegen Ajax beginnen. Nou, als je dat op de goede wijze gebruikt, kan dat positief werken... Uh...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 De VVD-campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat straks van start. Maar fractievoorzitter Halbe Zijlstra... die waarschuwde afgelopen donderdag... bij het eerste verkiezingsdebat op televisie... voor te hoge hooggespannen verwachtingen bij de kiezer. Een van de bewegingen die we in Nederland zullen moeten maken... is dat we ons realiseren dat wij als politiek... of het nou landelijk is of gemeentelijk... ook niet overal een oplossing voor kunnen bieden. Zometeen Wilma Borgman. Die gaat naar de start van de VVD-campagne... en bespreekt die campagne alvast met ons.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 Nothing will ever get done another day, Bertol, was dat de gemeenteraadsverkiezingen. Ze zijn in aantocht woensdag 19 maart. Dan mogen we met z'n allen naar de stembus. Dat duurt dus niet zo lang meer. De campagnes beginnen ook langzamerhand. We hebben het televisiedebat gehad. En de formele start van die campagnes is eigenlijk een beetje dit weekend. De VVD geeft bijvoorbeeld vandaag in Rotterdam het startschot. Gaan we over praten met Wilma Borgman. Wilma, ik lees vandaag in de krant dat de top van de partij... in de persoon van de heer Opstelte uh, een klein plusje verwacht. Maar is dat ook de verwachting van de basis? Ja, een klein plusje ten opzichte van wat is dat dat natuurlijk de grote vraag. Hè? Want um, als je het vergelijkt met uh, vier jaar geleden... toen hadden ze het equivalent van ongeveer 21 kamerzetels. Um, in de peiling is het beeld nu wat wisselen, maar toch wel gemiddeld boven de 20. En als je het dus vergelijkt met de vorige gemeenteraadsverkiezingen... dan zullen ze het helemaal niet zo gek doen... en misschien inderdaad dat plusje halen. Maar um, als je het vergelijkt met de laatste landelijke verkiezingen... die 41 kamerzetels die ze nu hebben... ja, die zullen ze niet halen. Mm -hmm. um, gelijk blijft ten opzet van de vorige keer... is misschien dan wel haalbaar, denk ze, bij de liberalen stiekem, stiekem zijn ze nu een beetje blij... Uh, met alle aandacht die de slechte peilingen voor de PvdA krijgen. Ah ja. uh, het economisch nieuws gaat heel voorzichtig een beetje de goede kant op. Nou, daar hopen ze ook uh, wat voordeel uit te halen. En, uh, misschien kun je zeggen dat deze verkiezingen een tikje te vroeg komen voor de VVD. Want uh, ze hopen natuurlijk heel hard dat het herstel van de economie doorzet En dat ze dat ook naar zich toe kunnen trekken. Dat ze dat kunnen verzilveren. Mark Rutte die is er vandaag ook bij bij die start uh, van die campagne. Uh, het zijn gemeenteraadsverkiezingen. Zeg ja. ik er nog maar eventjes bij. Maar goed, uh, krijgt u een grote rol? Nou ja, inderdaad, het gemeenteraadsverkiezingen. Maar als je nog dacht dat uh, de campagne voor die gemeenteraadsverkiezingen toch ook vooral door gemeentelijke uh, politici wordt gevoerd... dan moet je maar eens op de site van de VVD kijken. Want daar staat een uitgebreide agenda die vol staat met bijvoorbeeld... die vooropstelten alle ministers van de VVD gaan de boer op. Ook staatssecretarissen op campagne. Uh, en inderdaad ook de agenda van Mark Rutte staat vol met uh, campagneafspraken. Ik kijk even naar volgende week. 3 maart, maandag in Amersfoort, dinsdag in Kampen, woensdag in Middelburg... donderdag in Rozendaal, vrijdag in Almere ook nog eens in Urk. Dus als je nog dacht dat hij zich in Den Haag ja. uh, ophoudt de komende weken, dan, nou ja. Um, maar eigenlijk is dit voor Mark Rutte wel goed nieuws, want het betekent toch dat ze hem in het land bij de VVD graag zien komen. Ja, dat was um, wel anders vorig uh, jaar, toch? Dat was voor een jaar geleden wel eens anders, want uh, als je het vergelijkt met uh, de ijzige sfeer in de partij vlak na de start van dit kabinet, ik denk nog maar even aan het gedoe over die zorgpremie, nou, dat zijn ze allemaal nog niet vergeten, maar het slijt. Het kabinet kan aan de slag sinds het herfstakkoord, haalt ook echt wat binnen. Um, en Rutte heeft, denk ik, bij het kader van zijn partij... dus bij de mensen die een, een, een functie hebben... daar heeft hij misschien goodwill wil verspeeld. Maar uh, bij gewone VVD-leden... is hij op zo'n avond je politiek café... toch uh, onderhoudend uh, um, bezig. En dan is hij ook populair. Iemand uh, uh, uit een van die afdelingen die hem ontvangt... zei deze week tegen mij... het is een handige campaigner. Het is iemand die um, zo'n avond uh, uh, goed af kan. Dus... Um, uh, ik moet er wel bij zeggen natuurlijk dat die populariteit van Rutte... of die herwonnen uh, populariteit van Rutte natuurlijk niet voor iedereen geldt. Als je bijvoorbeeld naar de grensregio kijkt... daar zijn ze met die accijnsverhoging zeker niet blij met het kabinet. Maar daar begint die campagne vandaag niet, want ze hebben Rotterdam uitgekozen. Ja, ze hebben om... Rotterdam uitgekozen. En waarom ja. eigenlijk? Nou ja, er was voor de VVD geen logisch moment om de campagne te beginnen. Dat was voor andere grote partijen anders dan. Die hadden nog een verkiezingscongres. En daar kan dan de leider uh, een um, uh, opruutende, opjuinende speech uh, geven. Maar dat was voor de VVD niet in dit geval. Dus ze moesten inderdaad zoeken naar een ander moment. Nou ja, dat is gangbaar. Een gangbaar moment is dan een week of drie voor de verkiezingen. Dat was dus dit weekend. Het is een beetje ingewikkeld, want de VVD zit graag in het zuiden. Ook vaak in het zuiden, omdat daar veel stemmenwinsten verwacht worden. Maar daar hebben ze dit weekend geloof ik iets anders aan hun dan, met carnaval. Eh, precies, politiek. Eh, dus vandaar eh, Rotterdam, want dat is natuurlijk ook een uh, stad die wel past bij wat de VVD graag wil uitstralen. Een stad van handel, van economie, geld verdienen. En daar stra gaat het straks gebeuren. Het is een uh, toespraak op straat van Mark Rutte. Ik weet niet of het op een zeepkist gaat staan, maar in ieder geval wel uh, op straat. Ja, waarom op straat? Er is ook beurs voor gekozen. Ja, dat mag je aannemen. Ze willen natuurlijk af van het zaaltjesidee. Dat ze. een politiek. Ja politicus in een zaaltje zetten. Dus dit is dan ook wel uh, midden tussen de mensen. Nou, goed. Jij gaat er naartoe. Het verslag horen we later op de dag. En we horen je de komende weken ook wel. Want de campagne is echt op stoom uh, gekomen. Vergeet ook niet komende woensdag te luisteren. Dat geef ik u nog even gewoon gratis mee als luistertip. Na het NOS Radio 1 verkiezingsdebat volgens Joost Vullings. Een van de mensen die het gaat voeren. Het debat der debatten. Dat is van 4 tot 6 met Lara Rensen en Joost Vullings. En dat uh, komt vanuit Societeit De Witte in Den Haag. Dat is woensdag dus. Nu is het zaterdag en de zaterdagochtend gaat gewoon verder op deze zender. Politiek ook trouwens. Om 1 uur, Kamerbreed, gaat ook het land in. Die gaan naar Zeeland. Daar gaan ze praten met regionale en lokale lijsttrekkers. Daarvoor de taal met Frits. Maar eerst Peter en Mieke. Natuurlijk, zoals u gewend bent, de nieuwsshow. En ze praten u verderbij over de krim met Hubert Smeets. Nog een mooie dag. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal.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 Rabobank Radio 1: Tros Nieuw Show met Peter de Bie en Mieke van der Wijk. Goedemorgen. Wat welk, doe jij? Oh, ik deed plinkje naar, een nieuwe plinkje. Oh, fijn. Um, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Het is uh, half negen geweest. We zijn tot elf uur bij u. Wat gaan we doen om negen uur? Dan praat Hubert Smeets ons bij over de situatie in de... Krim. Daarna de neergang van de Britse ex-premier Blair. We gaan praten over muziekworkshops die voor vluchtelingenkinderen gegeven worden in Syrië. Oorspronkelijk een idee van Merlijn Twaalfhoven, maar het is een heel belangrijk werk. En Sjaak Fink van My Tomorrows. Hij heeft het voor elkaar gekregen dat hele zieke patiënten experimentele medicijnen mogen uh, innemen. Om tien uur dan ontvangen we onze oude boekenrecensent Pieter Steins en zijn vrouw Klaartje. Pieter schreef het boek Made in Europe. En we hebben al gezegd, dat het is verplichte kost... voor alle middelbare scholieren. Het gaat over... wat ons in Europa cultureel bindt. En dan op een hele leuke manier... opgeschreven. Daryl N. Na tien jaar zijn, we weer bij, zijn ze weer bij elkaar. En ze komen hier spelen. Onno Blom doet vandaag de boekrubriek. En onze laatste gast is Tom de Ket. Hij is de regisseur van De Verleiders. Een toneelstuk over de... cultuur bij Aagold. Zometeen jeugd-TBS, Zelden te helpen, dat hebben we van de week weer mee kunnen maken. Maar eerst gaan we het hebben over sterftecijfers. Precies, want alle Nederlandse ziekenhuizen moeten vanaf vandaag... hun sterftecijfers over het jaar 2012 hebben gepubliceerd op hun eigen website. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid vindt dat de ziekenhuizen... transparant moeten zijn over het aantal sterfgevallen... zodat patiënten kunnen kiezen waar ze wel of juist niet behandeld willen worden. Ziekenhuizen die weigeren, zoals het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam een behoorlijke geldboete van de toezichthouder. Over het nut en de effecten van de verplichte openheid van ziekenhuizen... is aangeschoven gezondheidseconoom Guus Schrijvers. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat zegt de, de hoogte van sterftecijfers over de kwaliteit van de zorg in een ziekenhuis? Uh, zegt dat veel? Het zegt dat er, als dat afwijkt naar boven of naar beneden... dan kan er iets aan de hand zijn, maar dat is niet zeker. Want nee. het kan ook zijn een toevallige schommeling... Dat het ene jaar, het andere jaar, ja, dat heb je wel eens. Ook... Nee, maar om het simpel te maken: een groter ziekenhuis heeft meer uh, sterfgevallen ja. dan een kleiner. En dat betekent dat je dus een groot ziekenhuis eigenlijk beter met zichzelf kunt vergelijken. Hoe scoorden ze in 2012, in 2011 dan met andere ziekenhuizen? Ja, maar dan kom je er weer niet achter of je een goede of een slechte hebt. Ja, dat klopt ook. Dat is ook niet de bedoeling daarmee. Oh. Daar kom je niet uit. Dat is. Uh, kijk. Uh, als een ziekenhuis heel veel kankerpatiënten heeft... en die overlijden daar, omdat <lacht> ja, dat al in een ver stadium is... Hm. Ja, dan, dan moet je misschien daar toch maar heen gaan. Ook al hebben ze een hoger risico, maar die hebben ze hele zware patiënten. Dus wordt er gezegd, dan moet je eigenlijk ziekenhuizen vergelijken... op hun specialisering of ja, zoiets. Kijk, als je doodgaat in een ziekenhuis, dan, is, dan heb je grote kans dat je doodgaat omdat je kanker hebt. Omdat je een ernstige hartafwijking hebt of omdat je uh, verongelukt bent, op de intensive care ligt. Ja. Dat zijn de drie dingen. Ja. Als je nu kijkt naar kankerpatiënten... die komen zelden tegenwoordig in één ziekenhuis. Die gaan eerst naar een klein ziekenhuis... en voor de bestraling naar een ander ziekenhuis... En voor een operatie naar een derde. Dus daar is niet zo dat je dat per ziekenhuis kan zien. Dan zou je eigenlijk, als je sterft aan kanker wil beoordelen, moet je even kijken hoe die drie ziekenhuizen samenwerken. Ja. Want als dat grote ziekenhuis, de UMC Groningen, veel te laat patiënten binnenkrijgt met kanker, al in een verre voor het stadium. Ja, dan kan je dat het UMC niet meer kwalijk nemen. Maar wat wil de minister dan met die openbaarmaking van die nou, cijfers? Dat is al een trend van 30, 40 jaar. Dat wij graag willen dat ziekenhuis continu naar kwaliteitsverbetering streven. En dat is goed. En je krijgt daar vragen over. En dat had je bij het Ruwaard van Putten ziekenhuis. Zie je, hé, dat ziekenhuis heeft toch wel een hoge sterf. Had je dat kunnen zien? Ja, is ook gezien. En als je in Den Haag was ook zoiets, met, ook met cardiologie. En zei, hé, hey, dat is toch wel hoge sterfte. Nijmegen had ook een probleem. Uh, Nijmegen had een probleem. En dan moet je daar naar kijken. Het hoeft niks aan de hand te zijn. En, uh, maar het kan wel wat zijn. En uh, als u koorts heeft, dan is dat ook zo'n indicator. Van, ja, het kan een ernstige ziekte zijn. Maar het kan ook morgen weer over zijn. En je moet wel even kijken. Maar daar je... heb je toch een inspectie voor, zou je zeggen? Nou, die inspectie die staat er ook achter dat deze getallen uh, naar voren komen. Wat dat betreft werkt Edith Schippers vaak op het kompas van de inspectie. Inspectie. En uh, die, uh, die kijken er ook naar. En op het moment dat nu een van de ziekenhuizen... een veel te hoge sterftecijfer heeft... Uh, dan zal de inspectie er ook op afgaan. En die vraagt dan, van hoe zit dat? Die vragen neutraal. Die gaan niet meteen met uh, bestraffend toespreken. Nee, dan komt daar discussie over. Het uh, Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam die heeft gezegd... we voelen er niks voor. He, ze willen wel wat, wat cijfers ze publiceren... maar ze geven die sterftecijfers niet aan de openbaarheid... Prijs. Wat is dat? Is dat gewoon wassigheid? of, of uh, zit daar echt iets in? Misschien ben ik meer op de hoogte dan u. Maar vanochtend in van de krant stond dat ze het gegeven hebben gisteren. Oh, toch? Ja, ja maar niet uh, nee, maar... nee, Oké, okay. ze wilden het ja, niet. Kan. Maar dit is een radio. Gedaan. En dan moeten we wel even de nou, laatste cijfers van vanochtend... Ja, het is ook niet helemaal waar. Want ik heb begrepen dat ze gewoon de cijfers die ze wilden bekendmaken... dat ze dat hebben gedaan, maar niet de totaalcijfers. Ze hebben nu één totaalcijfer. Dat is 2% is de sterfte in het uh, uh, Erasmus. En dat las ik vanochtend... En dan, toen dacht ik, fijn, ze gaan doen mee. Misschien waren ze bang voor een boete van 20.000 euro, maar ze doen mee. Toch wel. En, dus... Maar wat, wat, die aanvankelijke weigering, waar kwam dat uit voor? Nou, er zijn twee verklaringen. Een goede reden is, van, ja, het uh, is niet zo heel erg uh, goed te interpreteren. Dat zou de goede reden kunnen zijn. Oké, okay, daar zijn bij, binnen de wetenschap kun je elke statistiek natuurlijk verbeteren. Het, de echte reden zou ook kunnen zijn... maar nu moet ik oppassen dat ik niet een soort plastiek ben... die gaat uh, speculeren dat ze die cijfers niet op orde hadden. Dat ze het niet wisten. Want het is een heel groot ziekenhuis. En om die cijfers allemaal te berekenen... Is dat ingewikkeld dan? Ja. Hoezo? Ja. Dood nou, is dood, toch? Uh, nee, en dat is een streepje? nee, want uh, hoe klassificeer je iemand... Wanneer, nee, daar zijn verschillende methodes voor. Daar ga ik nou niet in detail op in. Maar er is ook iemand op gepromoveerd een paar jaar geleden. Dat je bij de ene methode heb je een betere uitkomst dan bij de andere methode Maar ze moeten dat niet überhaupt voor de inspectie ook al op orde hebben dan? Ze moeten dat uh, dit, uh, deze standaard... Want het gaat om standaardiseren. Sterfte,cijfer, weet je. Je wil standaardiseren naar ziektebeeld... en je wil standaardiseren naar leeftijd, naar geslacht. Als je al die cijfers niet allemaal even goed paraat hebt... dan heb je een probleem. En dat heeft dus een aantal ziekenhuizen even jaren gekost... om het goed te berekenen. Kunnen mensen die, die bijvoorbeeld dit soort cijfers in de krant lezen... kunnen die dan een reële afweging maken van... nou, ik ga dat ziekenhuis, dat uh, doe ik maar even niet of zo? Hoor. Nou, ik denk dat ze uh, niet zozeer naar... ze moeten kijken naar die verklaring. Als je nu kijkt hè, van... Uh, de website van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem. Dat geeft een hele goede verklaringen en zeggen we, ja, wij doen veel aan palliatieve zorg... Nou, als ik kanker heb, dan zou ik daar naartoe gaan. Ja, ja. Ook al zie ik dat die sterftecijfers heel hoog zijn. Ja. Maar je wordt niet op straat gezet om, uh, omdat je toch doodgaat. Dat vind ik dat ziekenhuis. Uh, dat mag uh, dan die cijfers presenteren. Want die cijfers geven niet, niets aan over de kwaliteit van het sterven. Om het dan maar zo te zeggen. Nee, maar als dat, uh, uh, die kwaliteit van dat sterven... ja, Ik weet dat toevallig in Rijnstaten. Hebben ze uitstekende vriendelijke dokters die daar bespreken... Wil u nog wel een chemokuur? Hoe? Wil... Wilt u dit oppakken? Ja, dat krijg je dus. En wij zeggen nu, als vanuit de wetenschap, ja, ik ben ook uh, jaren hoogleraar geweest, je moet eigenlijk die uh, 30 dagen na het vertrekken uit het ziekenhuis meenemen. Want er zijn dus mensen, en die willen dan, uh, die willen dan thuis uh, sterven. Je hebt bijvoorbeeld in Harlem, uh, het kennen we gasthuis, een heel ernstige hartpatiënten, die sterven thuis. Dat is heel goed. Die mogen dat, die kunnen dat binnen de familie. Dus de van het ziekenhuis gaat omlaag. Nou, dat is goed, maar dan wil ik het wel even weten... hoe het komt dat het zo laag is. En het ja. zou dus kunnen zijn dat je als hartpatiënt zegt... nou, als ik naar dat ziekenhuis ga... en ik kan nauwelijks zo'n stap meer verzetten... omdat ik zo'n zwak hart heb, maar... Dat kan. Nou, dat zijn dus dingen die je op die website van de ziekenhuizen zelf moet ontdekken. Hebben wij er als publiek dan wat aan eigenlijk, dat die openbaarheid er is? Of is het eigenlijk voor inspecties en mensen die werkelijk die cijfers kunnen interpreteren en begrijpen? Ja, als je dus wil kiezen voor een ziekenhuis, dan heb je drie dingen. Je kunt kijken naar de ervaring van de dokters. Nou, hoeveel, dat is één. Een tweede is, je kunt kijken wanneer kan ik terecht? Bij de ene oogarts moet je ja. uh, vier maanden wachten... bij de andere kan je volgende week terecht. We dat het is ook... het was een heel andere insteek. Ja, maar het, ik... Moet je dan meteen denken... die van volgende week zal wel minder goed zijn? Leu. Dat kan zijn dat, dat, dat ze daar de quick-fit uh, filosofie hebben... in dat <lacht> ziekenhuis. Dat dat net, als wat je is je de quick-fit? Nou, dus dat is de autoreparatie. En dan rij je ja. binnen straks en dan krijg ja. je een nieuwe uitlaat. Dan ga je een uur later weg. Ja. En dat is bedrijfskunde. Ja. En dat is sommige ziekenhuizen... Ik wel, weinig cardiologen zo werken, toch? Nou, er zijn... Nee, nee, nee. nee. Er zijn dus ziekenhuizen waar, je dus, waar ze trots op zijn... dat ze polyklinieken hebben zonder afspraken. Je hebt ziekenhuizen zeggen nee, maar bij ons moet het kunnen. Dat is bedrijfskunde, meneer. En dat is... Uh, dat kan. Daar moet je lol in hebben... Je hebt ziekenhuis zeggen, nee, ik wil alleen maar medisch exhaleren. Maar je hebt ook ziekenhuis zeggen, ik wil en medisch exhaleren. En ik wil ook een snelle afspraak hebben. Nou, en zijn derde ding is natuurlijk, en dat kennen we in Nederland: dat is de reistijd. Heb ik zin om zo'n en te reizen? Ja. En nu zie je tegenwoordig dat mensen die reistijd minder erg vinden. Dus die zijn bereid om vanuit Friesland te reizen naar het Antonie van Leeuwenhoekhuis in Amsterdam, omdat ze daar een betere kankerzorg krijgen. Nou, dat zijn dingen waar mensen zelf ook over moeten nadenken. Heel veel mensen denken, heel veel luisteraars... die denken van, ik, ik mag niet kiezen, de huisarts verwijst mij. Ik moet naar het ziekenhuis in mijn buurt. Ik zou zeker, als je hart- en vaatziekten hebt... kanker hebt uh, en zo'n nare chronische aandoening... ga even shoppen. En dan moet je meenemen de mortaliteitscijfers... Zeker als je een ziekte hebt die te maken heeft met mortaliteit. Kijk, als ik een nieuwe knie hoop, dan ga je niet zo gauw aan dood. En als dat wel gebeurt, dan, uh, dan moeten we dat boven tafel hebben. Dat is, niet, dat is niet normaal tussen aanhalingstekens. Maar als je dus echt iets hebt van COPD of dingen. Dat is een longziekte. hè. longziekte. Ja. Of als je iets hebt met, hart, met je hart of een eerste keer een kanker of een recidieve, dat, dat het terugkomt. Dan moet je goed kijken. En dan heb je tegenwoordig bij patiëntenverenigingen... heb je keurmerken. Ja, en dat is net als bij wijn. Appellation contrôlée. En als je nou een keurmerk een hebt... Nederlandse Bond van Huisvrouwen. Garandeert u? Ja, maar dan is het... Nee, dat klinkt een beetje denigrerend. Nee, maar, maar Je hebt dus een, uh, een vereniging van uh, borstkankerpatiënten. Ja. En die geven een bepaalde centrum. Een strikje. Hmm. En dan weten ze... en hebben ze gekeken naar een aantal dingen. Ik zou daar naar kijken. Maar dat hoort ook bij die mortaliteitscijfers. En zijn die strikjes dan terecht? Uh, ja hoor, dat wordt goed bekeken. Daar wordt over nagedacht. En uh, wat ik ook wel belangrijk vind van die mortaliteitscijfers... dat is niet alleen die keuze voor de patiënt... maar het is ook de keuze voor je medewerkers. Dus dokters en verpleegkundigen... die willen graag werken... in een ziekenhuis... met lage sterftecijfers. Hmm. Dus die... Op een gegeven moment krijgt een ziekenhuis met hoge sterftecijfers toch uh, risico, moeilijk om personeel te krijgen mm. dat goed is, want die die willen ergens anders zijn, die willen in een succesteam functioneren. En in Amerika zie je ook dus dat die sterftecijfers dus niet alleen werken richting uh, van de patiënten, maar ook dat er wordt gekeken van ja maar. Uh, die sollicitant die gaat kritische vragen stellen. Hoe komt het Als ik hier ga werken, hoe komt het dat er hier zulke hoge steltecijfers zijn? Dan moet je wel een antwoord hebben. Ja. U zei daarnet, je moet wel shoppen als uh, uh, cliënt. Uh, een hoop verzekeringsmaatschappijen staan dat niet meer toe, hè? Een hoop verzekeringsmaatschappijen willen dit dus inperken. Waarom eigenlijk? Omdat uh, uh, dat heeft ook te maken met de kwaliteit en kosten. Omdat als je een grote serie hebt van dezelfde type patiënten doe je wat meer eh, deskundigheid op. En doe je ook wat meer eh, deskundigheid. Doe je ook wat, het gaan ook die kosten omlaag. Serieproductie, dat zie je ook in de auto-industrie, dat verlaagt de kosten. En eh, je, het is dit probleem van eh, beperkte keuzes, komt nu eh, naar voren. En eh, ik hoop dat ze die keuze beperken. En dat ze dan de besparingen doorgeven aan de patiënten. Je dus zou eigenlijk een model moeten hebben... dat u of ik, als wij dan nou, een, een knie laten zetten... in een goedkoper ziekenhuis, maar ook met kwaliteit dat we dan 500 euro op onze premie terugkrijgen. 500 euro, het ja. eigen risico, ja, 350. Jawel, nou, nou, dan gaan we nou ja goed, draaien. ik ben misschien een ivoren toren, meneer... maar mag ik het ook eens een keertje vertellen? <laughs> ja. Kijk, je hebt dus uh, voor het inzetten van een pacemaker... zijn die prijsverschillen in al die ziekenhuizen 1 op 5. Ja, Echt waar? Ja, dat is niet bekend. Dat is raar? Ja, meneer. Nou, dan kan ik me zo'n verzekeringsmaatschappij wel voorstellen... die zegt, weet u wat, het is allemaal lekker met u... maar u gaat helemaal niet naar Arnhem, gaat dus lekker naar Groenlo. En dan vind ik die inperking van die keuze... dat vind ik een beetje uh, betuttelend. Dan zou ik eerder... wat wij tegenwoordig denken in de gezondheidseconomie, je moet mensen verleiden. En dan heeft u een nieuwe pacemaker nodig. Ik zei: meneer, u mag overal kiezen. Maar als u nu naar die ene kliniek gaat, u die 1000 euro, euro goedkoper is, dan krijgt u 500 euro terug. Ik denk dat iedereen daarop had. Toe hebt. Ja, maar dan heb je natuurlijk wel de situatie weer... dat het allemaal verplaatst wordt naar dat ene ziekenhuis. Jawel, en vervolgens... inspelen. moet je op inspelen. Heb je en weer dezelfde problematiek. Jawel, maar we moeten dynamiek hebben. Je houdt natuurlijk altijd problemen. Ja. Ik zit al 40 jaar in het vak. Ja. Maar het leuke is... Dat zo klinkt u dat, wel. Het leuke is dat wij dus uh, dynamiek in die zorg houden. Ja. Dat die dokters scherp blijven. Jeetje, wat gebeurt er nu met onze mortaliteitscijfers? Dat we met z'n allen op zaterdagochtend er al aandacht naar ons besteden. Omdat gezondheid... Ja, dat is... Uh, dat vinden mensen nog belangrijker dan een goed huwelijk. Ja, natuurlijk. Terecht, <laughs> ook, want je huwelijk is weinig waard als je dood bent. Nou ja, goed. Uh, laten we het niet bij dat onderwerp houden. Nee, maar goed. Maar, uh, laten we dat inderdaad doen. Uh, heeft het nou enig zin als uh, mensen vandaag... want al die cijfers zijn nu dus ja. uh, uh, openbaar... inderdaad ergens gaan zitten zoeken op websites... om eens te kijken wat die mortaliteitscijfers zijn? Heeft uh, dat zin of uh, moet je dat eigenlijk gewoon ja, laten? Het heeft zin, maar je moet insteek hebben voor je aandoening. Je moet niet kiezen op een ziekenhuis... Want het kan dus zijn dat een ziekenhuis... dat exhaleert met knieoperaties... het heel slecht doet met de oncologie. Dus je moet niet kiezen voor een merk... Ja, maar... zo van Rijnstate doet het goed... Moet met per palliatieve zorg. Dus ja, per ja. discipline, per vak. Dat is de insteek. En wat ik mis bij heel veel uh, ziekenhuiswebsites... een soort zoekmachine. Dat je dus achter, kunt achterhalen... Ja, ik ben niet geïnteresseerd... in het algemene oordeel van dat ziekenhuis. Over dat ziekenhuis. Maar ik wil weten... Zijn ze nou goed voor borstkanker? Zijn ze goed voor COPD? Dat is de keuze. Die en die uitsplitsing is er nu nog niet? Nee, die is nog niet voldoende. Nee. Maar die eh, komt wel? Die, eh, ja, dat, kijk, dat heeft te maken met de ICT. Zo'n zoekmachine maken, dat is best eh, ingewikkeld ja. werk. Maar dat komt wel, en dat bestaat in het buitenland al... En vooral die websites, die moeten een zoekmachine hebben. Want anders is het te globaal. En ja, wat moet ik nou met de algemene uh, sterftecijfers van het Martini-ziekenhuis? Ik wil weten uh, hoe goed zijn ze bij het weghalen van deze ene specifieke tumor. En wat is dan de overlevingskans? En dat algemene beeld, dat willen ziekenhuizen wel. Want dan straal je een reputatie uit. Oh. Martini-ziekenhuis, dat is hartstikke goed, dan overleef je altijd. Ja, <lacht> dat is te makkelijk. Kortom, het is een goede maatregel toch uiteindelijk? Ja hoor, laten we daar alsjeblieft goed over spreken. Nou fijn, dank voor uw uitleg. Ziekenhuizen moeten dus vanaf vandaag, u kunt het zelf gaan bekijken. Hun sterftecijfers hebben gepubliceerd op de eigen website. Alleen het zoeken daarin moet nog wat vergemakkelijkt worden. Dat vertelde onze gast, gezondheidseconoom Guus Schrijvers. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Ja, deze week hebben wij die klopjacht kunnen volgen... op Marco P. en zijn vriendin Bonnie en Clyde werden ze overal genoemd. Deze Marco P. had maar liefst twee keer in jeugd-TBS gezeten. En dat is eigenlijk een hele zware maatregel. Maar die hele aanpak van die jeugddelinquenten, hoe goed is die eigenlijk? We gaan het vragen aan Paul Vladingenbroek. Hij is hoogleraar familierecht aan de Universiteit van Tilburg. Want deze week lazen we namelijk dat zelfs 80% van die jongeren die deze straf hebben uitgezeten. toch weer in de fout gaat. En die Marco P. was daar dus zeker een van. Goedemorgen, meneer Vladingenbroek. Goedemorgen. Ja, vier van de vijf jongeren die in zo'n inrichting hebben gezeten. plegen opnieuw strafbare feiten. Phef, ik vond het wel uh, heftig. Hoe kan dat zo hoog zijn, die recidieven? Nou, omdat uh, allerlei soorten delicten bij elkaar worden geteld. Uh, het kan gaan om grijs rijden, het kan gaan om zwart rijden. Het kan ook gaan om een beroving, diefstal, noem maar op. Uh, dus je moet wel goed kijken naar waar uh, is de jongere nou weer in de fout gegaan... en ja. betreft het hetzelfde delict. Precies, je moet, goed voor... naar de, ja, je moet goed naar de, de cijfers kijken, ook in dit geval. Je kan dus niet zomaar zeggen, het werkt niet. Nee. Uh, het is natuurlijk iets wat we allemaal graag willen... dat als je naar een inrichting gestuurd wordt voor behandeling... dat je daar dan ook helemaal genezen en behandeld uit terugkomt. Dat is niet zo. Uh, we hebben natuurlijk het idee van de maakbare samenleving. En alles moet maakbaar zijn. Dat kan bij kinderen die zeer beschadigd zijn. Niet in een aantal jaren zoals daar voor de pijmaatregel staat. Want u sprak over jeugd, ja. maar we spreken eigenlijk over pijmaatregel. wat betekent dat pij eigenlijk? Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Oké, okay, juist. En hoeveel jongeren krijgen zo'n maatregel opgelegd eigenlijk per jaar? Dat gaat om een 300 uh, tot 400 jongeren per jaar. die daarmee geconfronteerd worden. En die dan voor drie jaar daar naartoe gestuurd worden. Dat kan verlengd worden met twee jaar. En als het gaat om kinderen die daar geplaatst zijn vanwege een geestelijke stoornis. dan kan het nog eens met twee jaar erbovenop. Dus maximaal zeven jaar. En kan je dat ook jeugd-TBS noemen, of is dat toch weer iets anders dan? Nee, het is geen jeugd-TBS. Okay. Het heet pijnmaatregel. Okay. Uh, Jeugd-TBS uh, kennen we niet. Het is uh, een plaatsing in en inrichting voor jeugdigen. Maar je, het, het wordt in de praktijk natuurlijk wel zo genoemd. Uh, betekent eigenlijk dat je dat goed moet onderscheiden van een volwassen TBS. Ja. Die Marco P. die had ook zo'n pijnmaatregel opgelegd gekregen in het verleden. Ja. Ja. Tot twee keer toe, begreep ik. He? Tot twee keer toe, ja. ja. En dan zie je dus dat dat in zijn geval helemaal geen fluit geholpen heeft. Dat is de trieste constatering en dat komt natuurlijk vaker voor. Dat je moet zeggen, het heeft niet geholpen. En dat heeft alles ermee te maken dat als de rechter beslist heeft tot een bepaalde periode... en die periode is beëindigd en er is niet verzocht om verlenging... of de verlenging is niet meer mogelijk, dan kom je op straat te staan. Als nou die cijfers, inderdaad die recidieve cijfers, zo hoog zijn... Uh, is het dan toch niet eens handig om uit te zoeken of het niet anders zou kunnen? Nou, dat wordt natuurlijk gedaan. Er is een erkenningscommissie die vooral kijkt naar wat voor maatregelen en wat voor dwanghulp allemaal mogelijk is binnen zo'n inrichting. Om te zorgen dat ook natuurlijk de effectiviteit van zo'n maatregel verbeterd wordt. Nou, die erkenningscommissie die werkt daarmee en die heeft een heel groot aantal programma's krijgen ze voorgelegd. En dan maken ze keuzes uit en zeggen ze die zijn wel of niet werkbaar. En dat beoogt natuurlijk wel de effectiviteit van zo'n plaatsing te verbeteren. Heeft maar zit, ja, zit, ja? 100%, 100 lukt gewoon niet. En dat is uh, kijk, heel jammer. Nee, maar, maar kijk, 100% lukt niet. 80% gaat weer in de fout. Dan vind ik dat nog wel iets heel anders ja. dan... dan heb je dus 20% lukt maar dus. Ja, maar we moeten daar wel bij bedenken... dat het niet allemaal dezelfde nee. ernstige delicten gaan als waarvoor de jongeren destijds veroordeeld is. Ja. Zit het probleem in de nazorg? Ja. Ik denk dat uh, er heel veel in zit dat jongeren na een bepaalde periode willen ze weer uh, de, de samenleving in. Terug naar huis, terug op kamers, uh, terug naar die vriendengroep. En dan is de kans heel groot dat wanneer ze niet goed worden begeleid en opgevangen. Dat ze dan weer terugvallen in het oude gedrag en dat is crimineel gedrag. Uh, dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we sturen op uh, verplichte begeleiding na afloop van de plaatsing. En dat een jongere uh, eigenlijk nooit helemaal uh, loskomt. Ja, behalve als hij helemaal vrij is. van nou gaat het zo goed met jou, jij kunt het. Maar dat hij toch in ieder geval een jaar zeker begeleid wordt. Uh, in het weer op de benen staan in de samenleving. Want, want die, die pepij, hè, die plaatseling in een uh, jeugdinrichting. Dat, ik begrijp, begrijp dat daar wel iets gedaan wordt met die jongeren. Die zitten niet alleen maar vast. Ik bedoel, ze krijgen toch wel een soort programma. waardoor het idee is van nou als je hieruit komt, dan, dan kun je het ook weer. Ja. Je moet zich voorstellen, ze worden begeleid en in de groep, hè, waar ze natuurlijk door de groepsleiding uh, op hun uh, ja, uh, kwalen, maar ook op hun goede dingen worden gewezen. Er wordt met punten gewerkt en daarnaast hebben ze natuurlijk hun therapieprogramma's en andere activiteiten, waar ze voortdurend in ja, getoetst en, en gecontroleerd worden en gestuurd ook worden. Het, het beeld in de buitenwereld is een beetje dat je wel uh, uh, in ieder geval goed hebt leren tafeltennis als je eruit komt. Nou ja, dat, dat is natuurlijk ook een vorm van activiteitbesteding en, en daar wordt natuurlijk ook gekeken van hoe agressief ben je... Hè? als je even verliest of als de ander iets doet wat jij niet zint. Uh, en daar word je op aangestuurd. Hè? Dus het is niet zo dat activiteiten per definitie iets zijn van dat is vrije tijd... En, en dat is alleen maar voor de lol dat je er zit. Hm. Het is geen hotel. Uh, kinderen, kinderen vinden het ook afschuwelijk. Je zit s'avonds op je kamer. en Dat gaat meestal toch vanaf een uur of acht aan negen. Word je naar je kamer gestuurd, de deur gaat op slot... en dan mag je de volgende ochtend pas weer uit. Uh, dat, dat is natuurlijk al iets. Je kunt niet zomaar naar buiten. Uh, altijd onder controle. Tenzij je door de directie uh, ja, begeleid uh, of onbegeleid naar huis mag. Dus het is, het is wel stevig vastzitten en daarnaast ook stevig aangestuurd worden op verbetering van je gedrag. Ja, maar toch als je, als je jongens spreekt die daar geweest zijn, dan krijg je toch een beetje de indruk dat 1 à 2 uur therapie in een week, dat dat ongeveer wel het maximum is wat er met deze types gebeurt. Ja, omdat zij de therapie puur zien van, dan moet ik bij de psychiater komen. Mm. Uh, maar er zijn natuurlijk veel andere vormen van therapie, die jongeren zelf niet zo ervaren, maar die wel degelijk sturend en begeleidend zijn. En we hebben nu in alle jeugdinrichtingen, hebben we de, de U-turn methode. Dat is een vaste methode waarmee je met punten gewerkt wordt en waarin jongeren, ja, zeg maar, hun vrije tijd of hun, uh, bijvoorbeeld s'avonds wat lange televisie mogen kijken, kunnen verdienen. Uh, en je begint met nul. Dus je moet, je moet jezelf echt bewijzen. En ook je goede gedrag laten zien. Ja, maar goed, als het nou wel relatief zo slecht uh, werkt. Hè, uh, moet je dan niet eens gaan kijken of het op een hele andere manier kan. Of zegt hij, nou ja, tegen bepaalde dingen is nou één keer geen kruid gewassen. Ik, ik zeg daarbij, je kunt niet alles maken. Dus dat betekent, niet alle kinderen kun je verbeteren. Maar er zijn natuurlijk altijd verbeteringen aan te brengen. En een van de problemen is een tekort aan psychiaters, vooral jeugdpsychiaters. Dat, dat blijft er gewoon een, een lastig probleem. Daarnaast is het zo dat we ook nog niet weten... welke programma's werken echt zo, zo goed dat je kunt zeggen... als we dit helemaal aflopen met deze jongen, dan gaat het fantastisch. Maar de indruk in de pers wordt een beetje gewekt... alsof er helemaal geen onderzoek naar gedaan is. Dat zal wel overdreven zijn, maar in ieder geval... dat er heel weinig onderzoek naar gedaan is. Naar de effecten en de, de, de werkelijke werking van die maatregelen. Nee, dat is niet zo. De erkenningscommissie die toetst en valideert ook de programma's die gedaan worden. En dat is wel degelijk onderzoek wat over meerdere jaren gaat. En waar op grond waarvan men kan beoordelen of het daadwerkelijk helpt of niet helpt. En Helpen wil natuurlijk niet zeggen dat je daarmee kunt garanderen dat als die jongeren dat helemaal volgt 100% genezen of behandeld is, maar in ieder geval wel een, uh, kunt zeggen van dat is voor 60% van de jongeren een, een effectief middel. Ja. En een deel van het kwaliteitsprobleem begrijp ik uit uw verhaal is gewoon simpelweg onderbezetting in de psychiatrie in die inrichtingen? Um, deels, maar we moeten natuurlijk ook bedenken... er komen jongeren binnen die zijn zo beschadigd. Um, zo, um, daar helpen zo geen, ernstig daar er geen zes uh, psychiaters aan. Daar kunnen uh, inderdaad soms zes psychiaters niet heel herstellen... Wat, wat kapot is gemaakt. Want ik kan me voorstellen dat op het moment dat die Marco P. werd vrijgelaten... dat mensen ook hun hart hebben vastgehouden. Ja, uh, dat is natuurlijk zo. En, en de pijnmaatregel uh, eindigt op dit moment definitief na zeven jaar maximaal... Uh, dat gaat veranderen binnenkort als de, het adolescentenstrafrecht in werking treedt. En dan kan de pijnmaatregel, als die na afloop nog niet uh, kan garanderen... dat de jeugd veilig terug de samenleving in kan... dan kun je hem verlengen via een, een echte tbs-maatregel. Dus dat is de omzetting door de rechter. Laten we ja. hopen dat in ieder geval deze vreselijke situatie ertoe geleid heeft... om hier nog eens keer heel goed naar te kijken... zodat dat nog tot verbeteringen zou kunnen leiden. Hartelijk dank, ja, dank voor uw bijdrage. Paul Vladingen beroek hoorde u. Hoogleraar familierecht aan de Universiteit van Tilburg. We spraken met hem over het hoge aantal jongeren... dat na een zogenaamde pijmaatregelen toch weer terugvalt in de criminaliteit. Marco P. bijvoorbeeld was daar een voorbeeld van. Twee keer heeft hij erin gezeten en u hebt gehoord wat het resultaat was deze week. Uh, als u meer over wilt weten, u kunt altijd terecht op onze site nieuwsshow.nl. Zometeen dan gaan we door met de toestand op de krim. Breed is op verkiezingstournee. Vanmiddag vanuit Vlissingen met de eerste vrouw op de SGP-lijst. Ik heb gewoon mijn verantwoordelijkheid genomen toen zes mannen gevraagd waren... en geweigerd hadden om lijsttrekker te worden. Over een stad in financiële problemen met oppositiepartij SP. En zelfs het zwartste scenario, die artikel 12... daar moet je ook als gemeenteraad op voorbereid zijn. Met de grootste partij, de lokale partij Vlissingen. De enige bezuinigingen die we echt door willen voeren, die zijn op het stadhuis. En met de lijsttrekker van de PVDA. Het van arbeid vindt gewoon heel belangrijk dat er een stabiel bestuur komt. Vanmiddag... Trostkamerbreed van 1 tot 2 vanuit Pantarij in Vlissingen. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.